Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft een brief aan donateurs gestuurd... vanwege het nieuws over seksueel wangedrag binnen de organisatie. Afgelopen week werd bekend dat er wereldwijd 24 gevallen... van seksueel wangedrag zijn geweest. En zeven meldingen vielen onder de Nederlandse tak van de organisatie. Artsen zonder Grenzen wil transparantie bieden met de brief. Sinds het nieuws naar buiten kwam... hebben 82 mensen hun lidmaatschap opgezegd. Dat is volgens een woordvoerder meer dan normaal, maar geen stortvloed. Het dodental van de crash met een helikopter in Mexico is opgelopen naar 13. Aanvankelijk werd uitgegaan van twee doden. De dodelijke slachtoffers zaten in een busje waar de helikopter op terecht kwam. De inzittenden van de helikopter overleefden het ongeluk allemaal. Onder hen waren de minister en de gouverneur. Die maakten een vlucht over het gebied waar afgelopen nacht een aardbeving was geweest.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 Geniet van een upgrade bonus van 1000 euro op de Ford EcoSport en kies voor een luxere uitvoering, extra opties of korting op het aankoopbedrag. Het is tijd voor. Zondag met Lubach. Pyeongchau Nieuws. Wat? Gisteren heeft Nederland in één uur beter gescoord dan België in de afgelopen 94 jaar. <lacht> Morgenavond, 5 voor 10, VPRO, NPO 3, Olympische Gedachten. in zondag met Lubach. Uh, Le Nieuws. news.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 NOS, NOS, NOS Radio Game Launch the lane Met Robert Mader Goedenavond, welkom bij NOS Langs de Lijn. We zijn er tot 11 uur met lekker veel voetbal. Vier wedstrijden in de eredivisie. NAC, AZ, PSV, Heerenveen, ADO, Den Haag, Willem II. Om maar wat te noemen, die duels vanaf kwart voor acht. Om half zeven begon in de Gordadon. Vitesse tegen Excelsior, Richard van der Made, Ik hoorde hier net al vertellen bij de collega's van WNL... dat het even iets weg had van een soort van slagveld. Nou ja, twee spelers die met de koppen tegen elkaar kwamen. Kouram Kasja en Lorenzo Burnett. Kasja, die moest direct gewisseld worden. Dat was meteen duidelijk. Een enorm ei boven zijn wenkbrauwen. Hij dus exit. Thomas Oudekot is zijn vervanger. 35 minuten op de klok in de Gelderdoom in Arnhem. En Vitesse staat voor met 1-0. Een doelpunt al in de tweede minuut van Luc Castaños. Ja, en naast het voetbal zijn we ook bij de tweede halve finale... van het ABN AMRO tennis toernooi. Federer speelt daar natuurlijk tegen de Italiaan Seppi. En we zetten ook de Olympische dag rustig nog even op een rijtje. Dat allemaal naar de Pointer De sisters en should I do it? Zo'n so een kwart voor negen? Aardig Den Haag tegen Willem II. Er komt nieuw aan nieuws uit Den Haag, want Ad Melkert. P&A, voormalig Kamerlid van de Partij van de Arbeid, Ad Melkert... die voormalig minister ook trouwens... die wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen van Den Haag. Dus Ad Melkert, voorzitter, Raad van Commissarissen van Den Haag. We hebben daar een verslaggever, Rachna Niemeyer... dus wie weet gaan we Ad Melkert zelf vanavond ook nog horen. Eerst eens even kijken bij Richard van der Made. Vitesse kwam dus vroeg, uh, vroeger voorsprong door die mooie goal van Castanjos tegen Excelsior. Ja, met een uh, halve omhaal. Spectaculaire goal op aangeven van Linsen. Die de bal goed terugkopte bij de tweede paal met het hoofd. Na een voorzet vanaf de rechterkant van Dabo. Dat was al na twee minuten. Castanjos sloeg een kruisje. Keek even naar het dak van uh, het Gelderdoom. Ongelooflijk blij natuurlijk met die goal. Want was de afgelopen weken een mikpunt van kritiek bij heel veel supporters. Eigenlijk ook wel bij zijn eigen trainer. Het werd hoog tijd dat Castanjos dus wat doelpunten ging maken. Het was pas zijn tweede van dit seizoen. Natuurlijk is Tim Matafs de eerste spits bij Vitesse. Maar hij is nu geschorst. En Castanjos krijgt dus vier wedstrijden zijn kans. miste opgelegde mogelijkheden de afgelopen weken. Maar nu was het na twee minuten raken. En inderdaad, Robert, een mooi doelpunt met... Uh, uh, ja, de, de, de, de linkervoet haalde die, die bal nog prachtig om toen Linsen dus met het hoofd die bal knap teruglegde. En Castanjos heeft nu twee goals gemaakt dit seizoen. Terwijl ik even aan de overkant kijk naar het veld wie daar nu weer geblesseerd ligt. Want er worden echt veel overtredingen gemaakt in deze wedstrijd. Linsen is nu degene die daar op de grond ligt na een overtreding van Elbers. Castanjos heeft het ook al een paar keer flinke... Ja, moet een ontgelden na charges van Matthijs de centrale verdediger. Dit viel volgens mij nog wel mee. Maar Linssen lijkt er tenminste op, wordt licht geraakt in het gezicht. Moeilijk te zien op de beelden, maar Linssen kan verder. En we hadden inderdaad al uh, dat moment met twee spelers. Burnett en Kasia, die met de hoofden tegen elkaar aankwamen. Geen opzet, gewoon een uh, ongelukkig moment. Kasia naar de kant, met een flinke bel op het hoofd. Burnett kon wel verder, maar is zojuist door... Mitchell van der Gaag, de trainer van Excelsior, gewisseld. Hij heeft daar misschien toch nog wel wat last van. Maar ik denk eerder dat het een tactische omzetting was. Want als je keek naar de manier waarop Burnett wegbeende richting de catacombe, was absoluut niet blij met die vroege wissel. En ik denk eerder dat het tactisch was. Want Fortes is nu... Uh... Back gaan spelen. linksback En moet Berens bewaken. Dabo heeft nu de bal in de 42e minuut. 1-0 de voorsprong voor Vitesse. Door de goal dus van Castaño. Serrero op het middenveld. Het is een matige wedstrijd. Er gaat veel mis aan beide kanten. Het is slordig. En we hebben eigenlijk nog niet zo heel veel uitgespeelde mooie kansen gezien in deze wedstrijd. Dabo zet nu de combinatie op. Dat doet hij aardig. Met Mount geeft dan de voorzet. Weer zoeken naar het hoofd van die kleine Linzen. Die wel goed kan koppen overigens. Nu het duel aan de linkerkant met die daar meteen fors druk zet op Karami de rechtsback van Excelsior. En dat levert Vitesse balbezit op via Bruns. En ook via Berens. Die probeert dan Castanjos te zoeken. Dat mislukt. En dan haalt Excelsior de bal opnieuw weg uit het strafschopgebied. Over de zijlijn. En zo is het gevaar voor de Kralingers. Voor even geweken. 42 minuten op de klok. 1-0 de voorsprong voor de thuisploeg. We gaan het hebben over het Nederlands kampioenschap indoor. In Apeldoorn wordt het gehouden. Floris van Horen is daarbij. Uh, dag Floris, goedenavond. Ja. Daphne Schippers goedenavond. op de baan. Dus veel mensen, kan ik me ze voorstellen. En op jacht naar opnieuw een titel. Uh, is dat gelukt? Ja, dat is uh, gelukt. Dat is toch uh, eigenlijk niet iets wat haar uh, problemen oplevert. Maar ik vond toch wel dat ze er een keer harder voor moest werken dan anders. En dat is helemaal niet eens vanwege wat zij laten zien. Want ze zetten echt een goede tijd neer in de finale. Maar de concurrentie is gewoon echt heel scherp geworden in Nederland. Er zijn vijf meiden die hebben voldaan aan de limiet voor de WK Indoor op de 60 meter. En dat is echt luxe. Dus daar moest echt verkozen worden. Mm. Nou ja, er zal ongetwijfeld verkozen worden natuurlijk voor Daphne Schippers. Dat, dat staat buiten kijf. Dus was het was eigenlijk een beetje een gevecht voor die tweede plaats. Dat ging dan tussen Jamil Samuel en Naomi Setny. want die hebben dan de volgende snelste tijd gelopen dit seizoen. en Jamil Samuel ja, die was echt uh, de sterkste in de finale van die twee. Met 77 wat ook gewoon een toptijd is, uh, troefde ze Sedney af die 7.22 liep. Setny loopt dus twee PR's vandaag, want er waren drie wedstrijden. En toch is dat niet voldoende waarschijnlijk om naar het WK te gaan. Officieel moet het nog besloten worden. Maar Daphne Schippers en Jamil Samuel, ja, die zullen wel over twee weken... daar in Engeland zijn bij dat WK indoor. Ja. Dan uh, uh, bij de mannen, daar deed ook Jordan die Martina mee. Maar ik begrijp dat dat een soort training voor hem is... Hè, om, uh, om zijn start te verbeteren voor het outdoorseizoen. Uh, ja dat, dat is een beetje, het, het heeft geen prioriteit het indoor, uh, hij wilde natuurlijk wel meedoen aan dat WK indoor. Maar het was niet zo heel belangrijk, hij heeft ook wel wat, uh, wat, wat klachten gehad afgelopen week waardoor hij wat wedstrijden heeft uh, laten schieten. Maar hij is nooit echt in de buurt gekomen van uh, de limiet en dat is ook vandaag niet gelukt want hij werd ook vandaag uh, verslagen en dat is op zich al bijzonder. Alleen de vraag is nu: wat is heel bijzonder dat Churendi Martina verloren heeft, dat de tweede is geworden, of dat Christopher Carria uh, de titel heeft gepakt. Dat antwoord en... mag je zo meteen nee. geven, want we, we, moeten even naar, uh, we moeten even naar Richard bij Vitesse tegen Excelsior. 1-1 geworden op slag van rust. Een doelpunt van Higam Faik. Vanuit, uh, ja, wat zal het zijn, een meter of 25. Die bal gaat in de verre hoek. Geen kans voor pasfeer. En het is wel een leuk verhaal. Want uh, Faik maakte ook vorig seizoen hier in de Gelderdoom. Twee goals namens Excelsior in de wedstrijd tegen Vitesse. Toen eindigde het in 2-2. Nu maakt Faik de gelijkmaker. In de 45ste minuut. Ja, Floris was aan het vertellen. Over de 60 meter, wie de Nederlands kampioen werd. Martina dus niet. Nee, Christopher Carria. En dat is voor heel veel mensen, ook de vaste atletiek volgers, hier toch wel een verrassing geweest. want. De goede man deed voor het eerst mee aan het Nederlands kampioenschap. Hij komt uit het honkbal. Hij is twee jaar geleden ontslagen bij de Texas Rangers in Amerika. Toen viel hij al wel op door zijn snelheid. Maar ja, het, schijnt, het is een beetje onduidelijk wat hij nou precies uh, ervan vond. Maar het schijnt dat hij het uh, allemaal niet zo leuk vond het teamsport. En dat hij graag individueel wilde sporten. En toen dacht hij, nou ja, weet je, ik was al heel snel met het honkbal. Ik pak uh, het ene honk naar het andere. Ik ga gewoon eventjes uh, hardlopen. En dan wordt hij op zijn eerste kampioenschap Nederlands kampioen. Ja, het is een heel bijzonder verhaal, dus dat is eigenlijk wel een beetje hier het verhaal van de dag. Hij traint in Rotterdam, bij Rotterdam Atletiek, maar hij weet zelf eigenlijk ook niet wie zijn trainer is. Dat is allemaal een beetje onduidelijk voor hem. Dus hij traint heel individueel, maar ga even na, vorig jaar zat hij nog in de selectie van het Nederlands honkbalteam tijdens de World Baseball Classic. Dus van dat hoog niveau gaat hij in één keer naar dit hoog niveau. Ja, dat, dat is echt heel bijzonder, heel opmerkelijk om te zien. Wat ook nog wel opmerkelijk is, is dan dat Joris van Gool 19 jaar oud derde wordt. En dan lijkt het eventjes alsof er een nieuwe groep sprinters... bij de mannen zich aandient. Dus wat dat betreft die finale van de mannen, ook dat was spektakel. Ja. Goed, dan nog even kort. Uh, wat, uh, ja, het is uh, eigenlijk uh, wat we al verwachten. Melissa Man, hè? Negende keer al, was geen verrassing bij ja. het kogelstoot of wel? Ja, in totaal zelfs de negentiende titel al die ze pakten. Dat geeft aan hoe goed Melissa Boekelman is. Het geeft natuurlijk ook wel een beetje aan hoe smal de top is bij de werpnummers in Nederland tegenwoordig. We hadden natuurlijk in het verleden Rutger Smit die heel goed heel veel medailles pakte die komt dit seizoen, als het aan hem ligt, wel nog even terug met discus werpen. Maar ja, die is op leeftijd. Maar verder dient er zich eigenlijk niet zo heel veel meer aan bij die werpnummers. Maar ja, daar ligt ook de prioriteit niet. Die ligt bij de loopnummers en dan met name ook de korte afstanden. En dan hebben we Madia Cavour. Zij was ook een van die vijf meiden die de limiet voor de 60 meter uh, had gelopen. Maar zij wist eigenlijk wel van, ja, dat, dat, dat gaat niks worden voor mij, want die anderen zijn toch veel sneller. En zij is eigenlijk een 400 meter loopzicht en dan maar gewoon uh, even af te maken. In de series heeft ze daar 52, 92 gelopen. En dat is de limiet voor de wereldkampioenschappen indoor in Birmingham. Dus gaat voor niet op de 60 meter in Birmingham... maar gewoon hm. op de 400 meter. Oké, okay, helder. En later horen we nog Daphne Schippers van jou... later in deze uitzending. Tegen de rust aan, toch nog uh, die 1-1. Komt die uit de lucht vallen, Richard, of niet? Nee, vind ik niet, want Excelsior voetbalt in bepaalde fases van deze eerste helft heel behoorlijk mee. Het is natuurlijk ook een voetballende ploeg op dat middenveld met Kolwijk en met Fijk. Dat zijn hele aardige voetballers van Duinen. De Spits, Elbers op de rechterkant. Ik heb Excelsior vorige week zien voetballen tegen nak Breda. Toen waren ze zeker in de eerste helft de betere ploeg. En ja, verdiende gelijkmaker, dat gaat misschien net wat te ver omdat Vitesse... Het meeste balbezit heeft gehad in de eerste 45 minuten. En ook wel de meeste mogelijkheden. Maar Excelsior kwam steeds beter in de wedstrijd. En Fijk is natuurlijk een speler die kan goed schieten van afstand. Dat deed hij maar eens omdat hij de ruimte kreeg. En van een meter of 20, 25 ging die bal in de verre hoek. Nu een vrije trap vanaf de rechterkant. Daar gaat Van Duinen half de lucht in. Er wordt gekopt door Thomas Oudekotten. Dat is de vervanger van Guram Kasja. We zitten in de extra tijd van de eerste helft drie minuten erbij. Dat heeft allemaal te maken met die flinke botsing... Tussen dus een uh, Kuram Kasia, de aanvoerder die gewisseld moest worden. En Lorenzo Burnett, een corner nu voor Excelsior. Bij de 1-1 stand, Castaños 1-0, al na twee minuten. Fijk dus met de gelijkmaker, de hand gaat omhoog. Dat zijn de aanwijzingen en dan wordt de bal weggekopt bij de eerste paal door Dabo. En zegt scheidsrechter Manschot. het is uh, rust in Arnhem. Het is dus gelijk halverwege 1-1 met goals van Castaños en van Higam Fijk. the poets and make it better om 8 minuten voor half acht. Dus even kijken wat er in het buitenland is gebeurd op voetbalgebied. V-cup dag was het ook weer vandaag, achtste finales in Engeland. Sheffield Wednesday tegen Swansea eindigde in 0-0, dus dat wordt een replay. West Bromwich tegen Southampton 1-2, 0-1 was uh, Wesley Hood. Brighton en over Albion tegen Coventry City met 3-1. De 1-0 door Locadia bij zijn debuut. Dus die maakte in ieder geval een goede indruk. En om half zeven begonnen Huddersfield Town tegen Manchester United. United staat voor met 1-0. Morgen nog Rochdale uit de derde, uh, derde divisie... om maar zo te zeggen van, van Engeland tegen Tottenham Hotspur... en Wigan Athletic tegen Manchester City. Chelsea en Leicester City wisten zich gisteren al te plaatsen... voor de kwartfinale. Dan in Duitsland-Kuln tegen Hannover 96 1-1. de bremen 1-0. HSV tegen Bayer Leverkusen 1-2. En Wolfsburg-Bayern-München werd 1-2. De winnende treffer, inderdaad, in de slotminuut... door een versierde penalty van Robben... die zelf eerder in de wedstrijd nog een strafschop miste. Om half zeven is Schalke 04 tegen Hoffenheim begonnen... en daar staat het 2-0 bij rust. De voorlopige stand is eerst de Bayern met 59 punten uit 23. Leverkusen heeft er 38 uit 23. En Leipzig heeft er ook 38 uit 22. En dan in Spanje. Las Palmas tegen Sevilla werd 1-2. Aibar tegen Barcelona 0-2. Om half zeven begon Alves tegen Deportivo La Coruña. Daar staat het bij rust 0-0. En straks om kwart voor negen Malaga tegen Valencia. De stand daar aan kop: Barcelona... Nog steeds vier en kop met 59 punten. Atletico Madrid 52. En derde, Valencia met 43 punten. Tot zover buitenlands voetbal. Aan het einde van deze editie van Langs de Lijn, zo rond kwart voor elf. Dan praten we u opnieuw bij over wat er allemaal vanavond is gebeurd. Ja, wat gebeurde er eerder vandaag, de Olympische dag? Jorinta Mors is er in Pyeongchang niet in geslaagd de medaille te veroveren op haar uh, laatste individuele wedstrijd in het uh, shorttrack. Ze schopte het tot de finale, dat dan wel, maar daarin kwam ze niet verder dan plek vijf. Sebastian Timmerman was er de hele dag bij, ze kwam ze eigenlijk in de buurt van de medailles?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 race afscheid te nemen. Ja, en op diezelfde afstand kwam ook Suzanne Schulting in actie. Maar zij strandde in de halve finales. En dat is balen, want ze voelde zich goed. Ik kon me wel best wel goed rustig houden. En ik denk dat dat het uitgangspunt was. Maar uh, ja, als je ook nog twee keer op een blok stapt... dan uh, kan je daar een beetje snelheid uit. En... Ja, ik was gewoon niet goed genoeg vandaag. Dus uh, ja, op naar de duizend. Ja, op naar de duizend voor Schulting. Bij de mannen... Kwam Shinky Knecht op die afstand vandaag al in actie? En hij werd gedisqualificeerd in de kwartfinale en snapt daar zelf helemaal niks van. Ik, volgens mij deed het gewoon hartstikke goed en uh, was er niks in de hand. Volgens mij weer op een lijn, maar uh, scheidsrecht was er niet meer eens, denk ik. Ja. Maar ging je die bocht ook te wijd in en je ziet ook jouw arm, je elleboog? Ik zie wel ga je hem Denk te wijd in, ik ben er gewoon voorbij en dan is het klaar. Meer hoef je niet te doen in deze vorm, maar dit was echt een hele bijzonder ook al. En dan naar het skeleton. Daar sloot Kimberly Bos haar debuut op de Spelen af... met een mooie achtste plek. De hele klom een plekje nadat ze na de eerste twee runs negende stond. En Bos is hartstikke tevreden met haar prestatie in Zuid-Korea. Ja, ik ben heel blij. Ik ben achtste geworden op de Olympische Spelen. Op mijn allereerste Olympische Spelen als de allereerste Nederlander ooit... in mijn discipline. Ja, ik kan niet trotser zijn. En de spelers zouden de spelers niet zijn zonder in ieder geval één enorme verrassing. En daar zorgde de Tsjechische Esther Ledetska vandaag voor, een snowborster. Maar ze won bij het skiën. Dat ze er eigenlijk een beetje bij doet. Na afloop kon de Tsjechische het zelf ook nog bijna niet geloven. Ik weet echt niet wat er gebeurde. Het was great. Wat went through je mind when you got to the end and you saw you're in first place? That this must be some mistake. That they're gonna uh, switch the time for some other. <laughs> Do you believe it now? No, still not. <laughs> ja, en Ledeska die zorgde voor nog meer opwinding. Want tijdens de persconferentie droeg ze nog steeds haar ski bril. Vergeten af te doen, zou je dan zeggen? Wel nee, ze had zich niet opgemaakt. Lynn Sivon, de grote favoriete, eindigde als zesde. En Marit Bjørgen blijft maar gouden medailles veroveren. Met, met de Noorse Langlausers won ze de estafette. Het is voor Bjørgen haar zevende gouden Olympische medaille. Ze is de eerste vrouw die dat presteert op de winterspelen. En mee, visser heeft een paar centje, maar daar is ze natuurlijk hartstikke blij mee. Gisteren won ze op de vijf kilometer en vandaag mocht ze haar medaille ophalen.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 Uh, nou, nee, ik, ja, ik kan er toch niet zoveel aan doen. Ja, wat een verhaal. Sme vissen. Mark Brasser, even kijken of hij. Uh, ja, uh, gevonden. Ahoy, Mark. Ahoy. Ahoy. Ahoy. <laughs> Twee halve finales. Ja. Zometeen Federer tegen uh, Seppi. Uh, gaan we het zo over hebben? Eerst even Goffin tegen Dimitrov. Dat is toch wel een verhaal. Sta je in de halve finale van het toernooi? Ja, Kan een bal op je kop. Ja, speel je helemaal uh, niet zo slecht. Uh, Gauvin, inderdaad. Uh, die kennen we natuurlijk nog van. Uh, uh, verliezend finalist was hij hier uh, vorig jaar. Speelde goed tegen Dimitrov. Dimitri vond weliswaar de eerste set. Eén game was er gespeeld in de tweede set. En toen sloeg de Bulgaar een Pasing. Die kwam op het record van uh, Gauvin. De bal ketste van uh, de zijkant van het record van het frame. Van het record af. Vol bij Gauvin in zijn oog. Ja, dat kan uh, behoorlijk hard aankomen. En. Hij werd buiten onze zicht. Dus in de catacombe kreeg hij een medische time-out. Hebben ze even naar zijn ogen gekeken. En ja, konden niet helemaal ontdekken wat het was. Ja, weet je of hetzelfde gaat. Als je je, je, je, je verlies of zo is beschadigd. Dus ja. hij is uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan. Dat is het laatste wat ik gehoord heb. Hoe het daarna met hem is, weet ik niet. Maar de uh, halve finale, die halve finale van vanmiddag. is dus in ieder geval niet uitgespeeld. En dat was. Uh, ja, zeker voor de mensen die vanmiddag kaartjes hadden. was dat natuurlijk een behoorlijke domper. Ja. Uh, als pleister op de wond uh, ging Vederen daarna nog even even trainen op het centercourt. Niet heel intensief, ook niet heel lang. Maar goed, de mensen van de middagssessie... die geen kaartjes hebben voor vanavond... die hebben dan toch vanmiddag nog even Roger Federer gezien. Dat kunnen ze dan in ieder geval thuis eh, nog vertellen. Wat een held is dat dan, hè? Bedoel, hij hoeft dat niet te doen, al die drukte. Nou, hij doet het meestal, weet je, hij, hij slaat meestal wel eventjes warm, hoor, op het centercourt. Maar ja, omdat nu, uh, weet je, die partij zo snel was afgelopen, heeft hij zijn training gewoon wat naar voren gegooid. Is wat eerder gaan trainen dan dat hij uh, normaal doet. En uh, ik denk dat uh, misschien Richard Krijtschek dat ook wel aan hem gevraagd heeft. Ja. Van, joh, weet je wat, we zitten met een uh, behoorlijk vol huis en de mensen zijn toch teleurgesteld. Hè? Zou jij je misschien je training even een half uurtje of drie kwartier willen vervroegen en dan hebben de mensen ook nog wat. Dus, uh, mooie zesde. En uh, ja, god, mensen zullen niet helemaal tevreden zijn, maar willen natuurlijk dus graag een halve finale zien. Maar goed, Federer vergoed wel, wel veel. Kan okay, je weinig gaan doen, hè? Goed, zometeen Federer, uh, de nummer 1 van de wereld tegen, uh, tegen Seppi, de Italiaan. Heeft Seppi op papier een kans? Ja, hij heeft altijd een kans. Hij maar... heeft altijd een kans. Ja, 13-1 staat hij achter in onderlinge ontmoeting. Eén keer gewonnen op de Australian Open 2015. Uh, heeft hij een kans? Nou ja, hij heeft alleen een kans als Federer het natuurlijk uh, niet meer zo serieus neemt. Dat klinkt een beetje overdreven. Maar kijk, Federer zei gisteren... Ja, dat nummer 1 positie, dat was een finale. He, dat, dat was zijn grote doel. Nou ja, dan kan er natuurlijk, nu hij dat heeft bereikt... nu hij die, die finale heeft gespeeld, kan er natuurlijk iets van ja, verslapping optreden. Zo van, nou ja, het maakt niet zoveel meer uit, want ik heb... Mijn finale al gespeeld. Dat is niet des Vedere overigens om dat te doen. Dus ik denk dat Vedere er vol voor gaat. Maar goed, als hij ietsje minder is, ietsje minder scherp, omdat hij hè, dat, dat, dat, dat bereikt heeft, dan heeft Seppi een kans en anders, eh, anders niet. Ja. Goed, uh, we gaan eens zien, hoe laat gaat het beginnen uh, Seppi staat nu klaar, die komt zometeen uh, de baan op. Daarna Federer, dat is altijd mooi hoor, oh, die opkomst hier. Uh, volle bak, staanplaatsen weer verkocht, uitverkocht huis. Zaterdagavond sowieso een prachtige avond tijd en ahooi nou, tijdens het ABN AMRO toernooi. Federer dus zometeen de baan op. Gaan ze inspelen, na nou, een minuutje of zeven, acht, dan gaan ze hier beginnen. Oké, okay, en wij zijn er vanzelfsprekend live bij. Zometeen dus om, om uh, kwart voor acht, NAC tegen AZ en PSV Heerenveen. Het is rust nog bij Vitesse tegen Excelsior. Je wedstrijd gaat ook zo weer beginnen.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 auf dem weg ich hab zwanzig kinder meine Frau ist schön hm, alle kommen vorbei ich brauch nie rauszugehen on the scene is all aus dem scene ich suche neues land mit unbekannten straßen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 Anderhalve minuut geleden begonnen. 1-1 de tussenstand in de Gelderdoom in Arnhem. Het was geen beste eerste helft. Er ging veel mis aan beide kanten. Veel gemopper hoor je ook als je hier in het stadion rondloopt en met wat de mensen spreekt. Het voetbal van Vitesse is dit seizoen niet goed, zeker niet in thuiswedstrijden. Maar na de winterstop ging het toch best aardig. Van de zes wedstrijden in 2018 werden er vier gewonnen. Eén nederlaag slechts uit bij Aru Den Haag. En de laatste thuis nederlaag. Dan moet je toch een eindje terug. 29 oktober tegen PSV. Maar het voetbal, het vermaak richting het publiek. En uh, het gevolg daarvan is ook veel lege stoeltjes. Ook wel weer in deze wedstrijd. Ja, dat vermaak, dat houdt niet over. En Excelsior kwam gaandeweg de eerste helft... steeds beter in de wedstrijd. Nu valt de bal daartussen Faijen en Van Duinen in. Gaat de bal over de zijlijn via Linsen Die raakt de bal als laatste. En dus mag Excelsior ter hoogte van de middenlijn gaan gooien. Dat heeft het inmiddels gedaan via Karami, Faik. Dat zijn allemaal uh, aardige voetballers. Zeker Fijk. Hij maakte de 1-1 op slag van rust... Vorig jaar hier 2-2 tussen uh, Vitesse en Excelsior. En ook toen scoorde Veik twee doelpunten. En die eerste, dat was, nou ja, min of meer identiek aan de goal die hij... Vanavond maakte de 1-1. Leek echt veel op elkaar. Serrero bemoeit zich nu binnen met de opbouw bij Vitesse. Bal gaat breed naar Van der Werf. De vervanger van de zieke met Miasca. Vitesse is nu wat opgeschoven. Naar de rechterkant is het Mezen Mount. Dan gebeurt er meestal wel wat. Lage voorzet. Matthijs is eerder bij de bal dan Castaños die op het randje speelde. In de eerste helft een paar flinke overtredingen gemaakt op Castanjos. Vitesse heeft de bal terug, maar levert dan ook alweer in... bij Dabo aan de rechterkant. Zo is het ook in het begin van de tweede helft weer slordig aan beide kanten. Want ook Elbers heeft alweer de bal ingeleverd bij Vitesse. 48 minuten op de klok. 1-1 de tussenstand bij Vitesse Excelsior. Ja, en We melden het eerder al. Ad Melker is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van ADO Den Haag. De oud-minister en Partij van de arbeid is zojuist gepresenteerd tijdens een ingelaste persconferentie. Het is echt een enorme eer om uh, als fervent voetballiefhebber... deze kans te hebben om uh, de raad van commissarissen van uh, ADO voor te zitten. Uh, Zo'n grote club waar uh, al zoveel is gebeurd. En we gelukkig ook op dit moment in een enorm goede flow zitten. Maar er is nog veel meer mogelijk. En dat is ook wat ik heb besproken met de Chinese aandeelhouder. Ik heb door mijn loopbaan, werkend bij de Wereldbank en de Verenigde Naties... inderdaad wat diplomatiek handwerk mogen ontwikkelen... wat ook belangrijk is om om te gaan met belanghebbenden... die uit een hele andere achtergrond komen... Ooit heb ik ook gedacht dat ik nog wel een aardige voetballer zou kunnen worden. Bij de VV Goudrak. Maar al snel bleek dat ik beter met mijn mond was dan met mijn voeten. Dus die carrière is eigenlijk vrij snel in de knop gebroken. Ik ben nog even scheidsrechter geweest. Ik heb bij de afdeling Gouda ben ik gediplomeerd voetbalscheidsrechter. En ik wilde sportjournalist worden. Maar ook dat is niet gelukt. Dus u ziet een reeks van mislukkingen die mij eigenlijk nu op deze positie hebben gebracht. Ja, uh, Melkenbaan is dus nu voor Admelkert zelf bij ADO Den Haag. Contact met Andy Houtkamp bij uh, PSV tegen Heerenveen in Eindhoven. Over een uh, kleine vijf minuten moet het daar allemaal gaan beginnen. PSV doet het uh, uh, op papier heel goed. Er is nog wel wat kritiek op de spelwijze... maar er zullen ze een maling aan hebben, denk ik, in Eindhoven, Andy. Ik denk het wel. En, uh... Het is toch wel leuk om te weten dat ik meer bereikt heb dan Ad Melkert in mijn leven. Dat is, uh... <laughs> op wat voor gebied? Dat je sportjournalist ja, ja. bent geworden. Ja, ik wel. Ja, ja, ja, ja. Hij niet. Ja, dat is maar. <laughs> ja. ja, PSV, daar hebben we het over 22 keer op breed thuis gewonnen. Uh, zeven wedstrijden op rij gewonnen. Tien wedstrijden met één doelpunt verschil gewonnen. Dat zijn van die cijfers waarmee je gewoon landskampioen wordt. En toch zijn ze dat nog niet. En dit is een belangrijke wedstrijd. Want Herenveen is altijd een lastige tegenstander voor, uh, voor PSV. Niet zozeer thuis. Maar toch veel doelpunten altijd. Uh, Gouziannejat. Reza Gouziannejat is iemand die uh, vaak op dreef is tegen Herenveen. Dat is ook hoog tijd. Want hij heeft pas vier doelpunten gemaakt dit hele seizoen. En uh, kan het dus best wel. Stijn Schaars valt op natuurlijk bij Herenveen. Niet dat hij speelt, maar het feit dat hij tegen zijn oude club speelt. ex -PSV Er dus. Twee keer kampioen geworden met PSV. En iemand die ooit tegen PSV een zeer spectaculair doelpunt maakte, speelt nu ook, maar dan bij Herenveen. En dat is Martin Hansen, de keeper. En dat weet iedereen er nog wel waar ik het over heb. Uh, 2015. Een van de eerste wedstrijden van het seizoen. ADO-PSV. In de blessuretijd met zijn hakje scoorde hij de 2-2 tegen PSV. Hij staat nu op doel bij Herenveen. PSV niet veel veranderd. Mauro Junior nog altijd in de basis. En uh, natuurlijk Irving Lozano met 13 doelpunten. De topscorer. Steven Bergwijn staat in de basis na zijn twee doelpunten. Mooie doelpunten vorige week. In die wedstrijd die gewonnen werd tegen Sparta met 2-1. Van Ginkel nog altijd geblesseerd. Ik verwacht een hele aardige wedstrijd. En ik hoop ook dat het dat gaat worden. Onder leiding van Dennis Higgler in een uitverkocht Philips stadion. Met 35.000 mensen staat de wedstrijd. Daar nou, nog niet op het punt van beginnen. Maar dat zal niet lang meer duren. Ja, en uh, op papier uh, altijd leuk. Een avondje NAC. NAC-Breda tegen uh, AZ. Chris Wobbe, bij het stadion heeft er ongetwijfeld weer zin in. Nou, zeker weten. de mensen die erin zitten ook. Zo'n 19.000. Het is een uitverkocht huis. NAC-AZ. Altijd een wedstrijd waarbij de thuisploeg. NAC de strijd aangaat met AZ. Dat kan AZ ook een beetje in de kaart spelen. Want dat speelde de vorige speelronde nogal teleurstellend. Gelijk in eigen huis tegen VVV, dat zich massaal ingroef. En AZ had maar geen plan B. Kwam er maar niet doorheen. Maar ja, dit is natuurlijk NAC. En NAC speelt thuis. De laatste vijf thuiswedstrijden leverde, leverde drie overwinningen op. Met ruime cijfers. Utrecht met die verslagen. Excelsior. En de laatste thuiswedstrijd tegen Herakles Maar liefst 6-1. Daarbij opgeteld dat verdienstelijke gelijke spel bij Excelsior. Oké, okay, door een arbit arbitrale dwaling ongelooflijk dat het doelpunt van Excelsior onterecht werd afgekeurd, maar toch stond Nak zijn mannetje in de heenwedstrijd in Alkmaar. Dat is nog een beetje in de nazomer. Toen stond Nak ook zijn mannetje tegen AZ dat furieus begon, maar daarna kwam Nak steeds vaker en vaker in het spel voor, zocht de fysieke duels wat vaker op en werd gevaarlijk in de slotfase kwam het nog op 2-1. Een rebound van een penalty. Korter was dat. Die hem in het lege doel schoof. Maar gelukkig voor AZ vond het thuisploeg die wedstrijd. En dat betekent een goed begin voor AZ. Dat natuurlijk nog maar vier keer heeft verloren dit seizoen. Van de traditionele top 3, Plus Excelsior. En NAC wil natuurlijk meer punten gaan halen. Speelt volgende week uiterst belangrijke wedstrijd. Tegen FC Groningen. Maar het moet hier maar eerst eens AZ zien te verslaan. De laatste keer dat beide ploegen elkaar tegenkwamen in de Eredivisie... Toen won AZ met minimaal verschil was het de Goudelje Notebene die dat deed. Terwijl zijn vader op de tribune zat die weken daarvoor ontslagen was bij NAC. Maar nu is er geen Goudelje meer te bekennen in Breda. Wel Stijn Vreven. Hij heeft er zin in. Hetzelfde geldt voor de 19.000 andere toeschouwers in deze avond NAC. Dit avondje NAC in het Radverlegstadion. NAC AZ. Ja, het gaat een heerlijke wedstrijd worden. Voel ik aan mijn water. Daphne Schippers heeft haar achtste nationale titel op de 60 meter sprint gewonnen. Zo hoorden we net al in de finale bij de NK Indoor Noteerde ze een tijd van zeven seconden en een negenhonderdste. De Nederlandse kampioenschappen werden gehouden in het Omni-sportcentrum in Apeldoorn. Onze verslaggever Floren van Horen was erbij en sprak met de Nederlandse kampioenen. Je hebt hier eigenlijk harder voor moeten werken dan de laatste jaren. Ja, ja, wat is harder werk? Ja, ergens wel. Uh, maar ik werk eigenlijk altijd hard, dus uh, ja, dat hoort erbij. Nou, ik bedoel eigenlijk meer te zeggen, er is meer concurrentie. Ja, het is geweldig. Ik vind het alleen maar heel mooi om te zien hoe Nederlandse atletiek vooruit gaat. En hoe, als je ziet hoeveel mensen het wel niet al gehaald hebben, de limiet, is het gewoon bizar. En dat is geweldig, want het is ook hartstikke leuk om, uh, om dat later te hebben met, uh, met het SFF-team. Maar je loopt nu de vijfde tijd van dit seizoen op een Nederlands kampioenschap. Dat geeft aan het niveau van dit kampioenschap. Ja, ja, de, ja, ik moest ook wel natuurlijk. Ik wil wel winnen hier. en Ik voel me ook gewoon wel goed. En drie races in zo'n korte tijd is wel pittig. Maar ja, het is wel lekker dat je zulke races kan hebben. Want uh, die heb je een paar heb je zeker nodig. Hoe belangrijk waren die races voor jou na je valse start vorige week in Gent? Nou, mijn eerste moet ik zeggen, mijn series waren wel heel voorzichtig. Ik dacht, uh, even weer peilen. Maar het is best wel normaal, want je moet gewoon races hebben... om gewoon het gevoel van die startschot weer te krijgen. Klink, klinkt heel raar, maar je moet het gewoon weer, weer doen een paar keer. Want het zijn weinig races, volgende week nog in Glasgow. Is dat voldoende voor een goed WK? Uh, ik denk het wel, ik denk het wel. Ik ben blij met deze tijden, vanuit hier kunnen we weer verder bouwen naar uh, nog snellere tijden hoop ik. Wat is er mogelijk straks in uh, Birmingham? Ja, dat vind ik heel lastig in te schatten. Ik ben gewoon blij met deze race, gewoon 17 is voor nu oké. Okay. Uh, ik denk dat we nu nog mooi kunnen werken aan de uh, puntje op de I. Volgende week nog even echt goede races draaien en dan... Dan gaan we het zien. Het blijft een 60 meter. Dus ieder klein foutje, dan, je kan eerst worden, je kan achterste worden. Zo simpel is het een 60 meter ook echt. Dus het eerst gewoon finale halen. En in die finale gaan we het zien. Ja, is Glasgow dan een heel belangrijk meetmoment... omdat je daar tegen wereldtoppen staat? Thompson, Talou. Ja, zelfs dat zegt niet zoveel. Dat klinkt heel gek, maar een 60 meter is zo ontzettend kort. En er kan zoveel in gebeuren. En hele kleine foutjes, dan dus ben je gewoon klaar. Want het gaat straks om honderdste. En ja... Dat, dat wordt wel, dat volgende week kan je misschien alles helemaal goed doen. En dan op de WK misschien net niet helemaal lekker. Of andersom. Dus het zegt, ergens zegt het iets, maar het zegt ook niks. Dus ik uh, denk dat het gewoon belangrijk is dat ik moet focussen op mijn eigen race. En gewoon kijken of ik, uh, of ik nog wel het harder kan lopen volgende week. Twee jaar geleden had je een echt een heel goed indoorseizoen. Uh, zilver bij de WK. Vergelijk nu... Hoe je het nu bent, eens met toen, twee jaar geleden? Nou, ik denk dat ik in goede vorm ben. Ik voel me goed. Um, vooral ook, ik uh, merk dat ik gewoon goed in mijn veld zit, dat gewoon heel belangrijk is. En dat is voor mij gewoon het begin om um, hardere tijden te gaan lopen. Waar komt dat vandaan, dat je zo goed in je veld zit, dat je zo ontspannen bent? Ja, weet ik niet. Ik denk dat ik het gewoon de afgelopen jaren heb ik het best wel zwaar gehad met alles wat er op me afkwam. En ik denk dat ik daar steeds meer aan gewend raak en ook steeds meer aan kan, van kan genieten. Vorig jaar moest je presteren, dit jaar mag je genieten. Ja, ik wil natuurlijk wel presteren. Ik blijf natuurlijk die uh, topsporter. Maar ja, dit is wel iets meer het jaar om iets meer aan te halen, ja. Daphne Schippers was dat na haar achtste nationale titel op de 60 meter sprint. Goed, gaan we weer naar het uh, voetballen. Vitesse Excelsior. Richard. Spannend is het in elk geval wel. 1-1. Kansen aan beide kanten gezien. De afgelopen vijf minuten met Linzen die er dichtbij was. Op aangeven van Castanjos die goed doorging. Matij van zich afschudden en Linzen open kans. Maar op de knuisten van de 35-jarige keeper van Excelsior Theo Zwarthoed. En zojuist was er een grote kans ook voor Excelsior. Met een prima paas van Matij van achteruit. De voorzet vanaf de linkerkant kwam van Levi Garcia. En vervolgens was het Elbers. Die had uh, absoluut moeilijk. Moeten scoren, dan was het helemaal sensationeel geweest natuurlijk hier in de Gelderdoom. 1-2, maar vooralsnog is dat niet gebeurd. Staat het nog altijd gelijk. Goals van Castanjos al na twee minuten. De gelijkmaker op slag van rust van Excelsior kwam van Higam Fajk. Zojuist een blessure gezien nog bij Levi Carcia na een hoogbeen van Berens. Zelfde Carcia is nu weer in balbezit. Probeert tussen twee man door te glippen. Dabo is hij kwijt. En dan zit hij er bijna in. Is het pas weer. Die kan hem nog net tegenhouden voor de doellijn. Zo gebeurt er ineens weer gelukkig het nodige in de Gelre Want de eerste vijf minuten van de eerste helft waren het aankijken niet waard. Constant ruzie met de bal. Heel veel inleveren aan beide kanten. Dat leek er niet op. Maar nu worden toch weer wat leuker met die kansen aan beide kanten. En Excelsior dat wat, ook wat gedurfder is gaan spelen in de tweede helft. 59 minuten inmiddels op de klok. Voor Excelsior liggen er ook gewoon mogelijkheden in deze wedstrijd. Want met name achterin rommelt het en wankelt het bij Vitesse. Ook nu weer is Dabo helemaal de kluts kwijt. En gaat dit schot net voorlangs weer van Levi Garcia. En u hoort misschien het gemopper op de achtergrond... Van de supporters van Vitesse, het loopt niet. Bij de ploeg van Henk Vrezer, 1-1 de tussenstand na bijna een uur. En die houtkant bij PSV Herenveen op, op het scherm. Prachtig uh, grasmat. Ja, ligt er perfect bij. Ja, wel wat hobbelig als ik het uh, vanuit de verte bekijk. Maar goed, staat 0-0. Op 10 september speelden de beide ploegen in Herenveen tegen elkaar. Nu een goede actie van Zanelli, uh, uh, Arbe Zanelli, Belangrijke speler in het team. Maar zijn schot wordt gekraakt. 2-0 op 10 september voor Herenveen. Ook nog een rode kaart toen voor Irving Lozano. Maar nu wil PSV dat uh, goed maken. Bal voor het doel wordt hard voorgegeven vanaf de rechterkant. Maar gaat voorlangs en over de zijlijn aan de andere kant van het veld. Uh, de voorzet van Lozano 0-0 de stand. Uh, wat hebben we gezien? Een uh, hoekschop voor PSV levert het niets op. Dat was een heel ja, zenuwachtig begin van uh, Stijn Schaars. Die de bal terug wilde spelen op zijn keeper. En hem zomaar naast het doel schoot. En dat leverde de eerste mogelijkheid op voor PSV. Maar die hoekschop leverde niets op. Nu een inworp aan de rechterkant voor Dumfries. Gooit de uh, bal naar voren richting Vlap. Die uh, weer in de basis staat. Geen Kobayashi bij Heerenveen. Een uh, aanvallend uh, ingesteld herenveen uh, van Jurgen Steppel. En... Uh, uh, G hoe heet <laughs> daar had hij? Daar is ook geen makkelijke naam. Kouziannis had. Heeft de bal geprobeerd bij een medespeler te krijgen. Nou uiteindelijk komt die bal bij Stijs Schaars terecht. En die speelt hem even naar Flap. Flap uh, helemaal terug naar achteren. En dan wordt de bal weer breed gegeven. En dan kan Heerenveen in de aanval gaan. Via Kik Piri. En uh, Piri kijkt er om zich heen. Wie uh, loopt er vrij? Nou weinig. Dus is het uh, uh, lopen met de bal. Speelt dan wel de bal uitstekend uh, in uh, de voeten van uh, het middenveld. Met uh, Odegaard. En uh, Odegaard die probeert dan zichzelf vrij te spelen, lukt niet. Mooie actie van die kleine Mauro Junior. En die wordt dan gestuurd met een overtreding. Het is een wat schermutselingen. Wat eerste beschietingen in het veld. Maar het heeft nog niks opgeleverd. Want het staat na 4,5 minuut 0-0 bij PSV Heerenveen. En hoe is de beginfase bij Chris Wobben NAK tegen AZ. Nou, Nak gaat de strijd aan. Het levert al één grote mogelijkheid op voor Mitchell tevreden. De paas was van verschuren over de grond. De rechtsback van Nak gaf een goede paas in de diepte. En tevreden geloofde er wel in die bal. Liep er achteraan en schoot hard op Bizot. Die zijn eerste redding dus moest verrichten. Het meeste balbezit is voor Nak in de absolute openingsfase. AZ ja, toch een beetje gewend zelf het spel te maken. Moet nu voornamelijk toekijken hoe Nak dat doet. Maar als het dan een beetje druk zet, zoals nu, dan verspeelt Nak vrij snel de bal. Inworp is nu voor AZ Hadzi Aanzet, AZ overigens gewijzigd op twee posities. Gustil die start weer op het middenveld in de punt naar voren. En op links, Osama Idrissi is weer volledig hersteld van zijn blessure. En ook twee wijzigingen aan de kant van NAC. Meijers centraal in de verdediging. Hij vervangt de geschorste Pablo Marie. En die linksback, Arno Verschuren. Hij maakt zijn opwachting weer naar een schorsing. In de plaats van Fabian Sporksleden. Terwijl nu de eerste voorzet van Jahan uh, niet bij een teamgenoot komt, is het uh, Idrissi die er maar achteraan holt aan de linkerkant van het veld. Bal over de Zijnen laat gaan. Een inworp krijgt. De inworp wordt snel genomen. AZ krijgt de bal niet goed voor. Maar is nu wel weer even wat langer in balbezit. Mietje moet zich helemaal uitstrekken om in balbezit te blijven. het de bal terug naar Hadzi Diakos die in de middencirkel staat. Die speelt uh, naast zich naar Stijn Wuitens. Is het uh, Wuitens die het balletje breed geeft naar Hadzi Diakos En dan gaat het weer naar Jan Baks. Applausje is van John van der Brom. Jan Baks tegenover... Elalucci krijgt dan toch de bal bij Mats Seuntjes, kind van Breda. Hij geeft de bal terug aan Johan Baks. En hij schiet tegen Angelino op hoekschop voor AZ. Het is een leuke openingsfase van deze wedstrijd. Met name voor Seuntjes natuurlijk erg belangrijk. en ja, Hij komt uit Breda. Heeft natuurlijk vrienden, familie hier allemaal... Nak supporters En hij hoopte op een liefdevolle ontvangst. Nou, die liefdevolle ontvangst is er zeker. Totdat Zeuntjes iets beslissend misschien gaat doen. Nu is het Idrisi. Idrisi voorzit naar de tweede paal. Die wordt gevangen door Bertrams. We zitten in de zevende minuut. Het is een leuke openingsfase in de stand. 0-0. En dan wat even kijken in Ahoy bij Federer tegen Seppi. Halve finale van het toernooi. Het ABN-ammeren toernooi. Mark. Ja, hier ook een, een leuk, leuke openingsfase. En dat heeft vooral mee te maken dat Seppi er gewoon een, een wedstrijd van maakt. Net uh, heeft hij al twee uh, breekkansen gehad, de Italiaan, op de service van uh, Federer. De service van uh, de Zwitser loopt er fantastisch, dit uh, toernooi. Daar haalt hij het meeste succes mee. Zijn tweede service is, uh, is weergeloos, krijgt heel weinig punten tegen. Maar toch, in de tweede game al, Federer uh, die, uh, die breekkansen tegen kreeg. Seppi is natuurlijk ook een speler die uh, al lang meeloopt, 33 jaar. weet natuurlijk ook wel hoe je tegen Federer uh, moet uh, spelen. En... Ja, is niet onder de indruk van de Zwitser... en ook waarschijnlijk helemaal niet van het record... dat Federer neer heeft gezet. En hij kan, en dat is natuurlijk ook belangrijk... hij kan natuurlijk gewoon frank en vrij spelen. Want Seppi uh, was eigenlijk al uitgeschakeld. Hè, zat in het kwalificatietoernooi. Verloor in de laatste kwalificatieronde van Martin Klizan. Uh, oud winnaar hier. 2016 won Klizan. Uh, uh, maar ja, toen zegt er iemand af in het hoofdtoernooi... en mocht uh, Seppi als lucky loser, zoals dat zo heet... Uh, hij, uh, mocht hij meedoen. ja En versloeg hij op weg naar deze halve finale... ook nog even Alexander Zverev. Hij heeft dus al heel wat... De partij in de benen heeft heel veel vertrouwen. Ja, en dat blijkt uit de eerste paar games in, in deze partij. Twee games zijn er gespeeld, 1-1. Nu ook weer 40 gelijk in de service game van Seppi. Het is een gelijk opgaande strijd. De Italiaan speelt goed, wat ik zei. Niet echt onder de indruk van de entourage. Niet onder de indruk van zijn tegenstander. Laten we hopen dat hij dit twee, misschien wel drie sets vast kan houden. En dan krijgen we een leuke halve finale. Ja, gelijk opgaande strijd. Zo lijkt het ook op de velden bij Vitesse Excelsior 1-1 en Naka 0-0. Maar die is net begonnen. Net als PSV tegen Heerenveen. En die... Ja, Heerenveen doet niet honden voor PSV. Integendeel, probeert steeds de aanval te zoeken. Net een prachtige beweging gezien van Zeneli Die zijn tegenstander even poorten. Dat is altijd wel lekker als je dat aan het begin van de wedstrijd doet. Dat geeft wat uh, zelfvertrouwen. Nu balbezit achterin voor Kik Piri. De centrale verdediger van Heerenveen speelt hem naar de andere centrale verdediger. Heug, Daniel Heug. En die uh, gaat in de diepte zoeken bij Eudegaard. Eudegaard, uh, mooie bewegingen, maar raakt de bal wel kwijt. Kan Schwab uh, de bal naar voren werken. Nou, dat gaat moeizaam. Moet er wel een overtreding voor gefloten worden door de scheidsrechter. want Stijn Schaars heeft een overtreding gemaakt. Helpt zijn tegenstander overeind. Dat is Mauro Junior. En dan is er een vrije trap voor PSV. Het is wat voorzichtig aan beide kanten. Wel proberen ze de aanval te zoeken, maar het heeft nog geen kansen opgeleverd. En zo na een minuutje of negen nog altijd 0-0. Vrije trap genomen met Brenet in balbezit nog altijd de linksback bij PSV. Gaat dus lopen met de bal en probeert dan uh, Mauro Junior aan te spelen. Dat lukt niet. De bal gaat helemaal naar de achterlijn. En wordt daar uh, door Dumfries over de achterlijn gelaten laten lopen. Hij laat hem over de achterlijn lopen. En dan mag Hansen de bal weer in het spel gaan brengen. Het staat 0-0. We hebben gespeeld onder toezicht ook van de bondscoach. En dat is, zoals we allemaal weten, uh, Ronald Koeman met zijn broer Erwin. Die hebben hier een uh, mooi verleden liggen. Uh, is de stand nog altijd 0-0. Goed, dan uh, denk ik dat we even naar uh, Richard van der Maden gaan. Ja hoor, het is 1-2 geworden en dat zat er gewoon in. Want Vitesse is aan het knoeien achterin. Mike van Duinen maakt de 1-2. Even daarvoor was het Elbersal die een vrije doortocht had. Die Treuzelde wat te lang. En vervolgens komt de bal dan voor de voeten van Mike van Duinen. En de bal is net over de doellijn. En zo is daar een grote lach op het gezicht van de spits van Aro Den Haag. Zijn vierde doelpunt. De bal valt achter de verdediging. Vaayen is Elbers kwijt. Maar die komt er dan uiteindelijk niet langs. En dan schiet Vaayen die bal zomaar tegen het been van Van Duinen. En is pas weer geklopt. We zitten in de 67ste minuut. En Vitesse staat op eigen veld achter tegen Excelsior. 1-2. Mathieu van der Poel heeft de achtste en laatste wedstrijd... uit de Superprestige gewonnen. In middelkerken versloeg hij Tim Melier en uh, Michal van Toerenhout. Uh, uh, ja, die versloeg hij gewoon omdat zijn Belgische rivale... wereldkampioen Wout van Aert zijn seizoen al heeft beëindigd... wist van der Poel zich al zeker van de eindzegen in de Superprestige. Bij de vrouw was de dagzegen bij, uh, voor de Belgische Sanne Kant, wereldkampioene. Ze hield de Nederlandse Maud achter zich... En ook in het eindklassement versloeg kant nipt haar Nederlandse tegenstander. Goed, tot zover het eerste uur van NOS langs de lijn. De tussenstand nog even Vitesse Excelsior zojuist dus 1-2 geworden. NAC tegen AZ begon een kwart voor 8, nog steeds 0-0. En PSV tegen Heerenveen Ook om kwart voor 8 begonnen 0-0. Zometeen een kwart voor 9. Ado Den Haag tegen Weron 2. Tot zo.